Goeiedag, dag pakt op bladzijde 4, de overige moet ook hebben, de afbeeldingen 5 nee, nee, en 6. Afbeeldingen 5 en 6 onder het rubriek dialectofoon op bladzijde 4. Daar komt het ze over over, en dat mag natuurlijk voor gebild werden, want dat is een, zijn doodgewone voorwerpen dat men vroeger Veulzagen, nummer 6 zien we nog veel, maar toch werden daar in de verschillende deelgemeentes van As andere woorden Spreekt Spreekpunt anders uit en zo Dus zelfs komen we daarop. Weer, we zagen er namelijk dat er voor gebeeld werd, vergebeeldingen, voorwerpen, te zeggen. Hoe zeggen ze het in Bekkenzeel in Mullum, in Reilegum in Zelk, in Koppegum in Bollebeek en hoe zeggen ze het in As? Nou, enige opgaven op triolet zijn op triolet zijn. Wat wil ik dat zeggen? Wat bedoelde je mee? Ik heb maar precies gedekt met een dobbelier. En we hebben dat verleden wijk al opgegeven, maar we willen dat toch een andere betekenis overhoren. Zijn Niels en zijn kaas. Niet zijn tien, hè? want dan pataten of zijn pataten komen uit wat te vangen zijt voor zijn tien, maar zijn Niels en zijn kaas. Eet je dat al goed? Dat lijkt ons zo'n schoone uitdrukking, maar wat bedoelen ze ermee? En weet je wel wat dat fik is? Fik fakara. En dan verleden wij hebben het al gevraagd, het asses voor de bloem van de haagwinden. De haagwinde, daar komt een bloem op. Hoe nu men die bloem op zijn asses? En als je saikera steekt, of konijneten is dat zulde, of is konijneten algemeen? Als je een tijd moest achter konijneten gaan, was dat een alleen alliant saikera dat je stak? Of nog andere dingen is? En dan, het is een heel deel vandaag, maar we kunnen ons te werk met voets doen, namen voor het ingebeelde wezen waarmee de kinderen schrik werden aangejaagd. Je weet, ze joegen de kinderen nogal gemakkelijk schrik aan, maar dan noemen ze namen van ingebeelde figuren, zou ik zeggen, of wezens. Kinders En ik heb hier twee uitdrukkingen. De eerste, ze gonden erin, gelijk als de advocaat niet tellen. Is dat al gehoord? Wanneer zeggen ze dat dan? En het is deel goed, dat is natuurlijk typisch als te zijn. Het is alien za, pias en hij smeet zijn meeken van de trappen. Het is alien za, pia's, en hij smeet zijn meeken van de trappen. Wanneer zeggen ze dat dan? En het is dat van zijn leven nog goed. En dan schijnt er in as toch zo karamellenverskende volksremken bestaan te emmen. En dat begost mee, komabin. En dan remmen dat voet. Kind dat nog iemand? Wel eens aan dat willen noteren, als je ons dat kunt opzeggen. En tenslotte, trissen. Het is een werkwoord, hè. Lode, trissen. Het werkwoord, trissen. De veu mag gebeld werden. Hallo. Uh, goedendag Lode. Het hey. uh, is, zo... is Ben. Het is Ben hier, ja. ja. ja. Uh, ik moet ze een beetje herpakken. Hè. Ja, doe maar. Geen uh, probleem. daar vandaan een bil, het, het Franse woord, bil, ja, uh, ja. Geno ja. genomen en zo meer. Ik had er toen gezegd, een zuigerarm. Ik heb dat nog een keer aangevraagd, omdat me iemand, iemand me dat gezegd had. Ik kon gewoon niet in Kiliaan zoeken, ik kon, ik kon gewoon <laughs> uh, bij de mensen. Hè. Ja, ja, ja. <laughs> En uh, dingen daan, zorgeradem, in het Frans is dat biel. Ja. ja. En uh, daar wordt, dingen, de mensen kregen vroeger bijvoorbeeld aan het dusmel, van het dusmel en zo meer, kregen ze in het Frans, uh, een dingen, en dat was ook een bil. Dus ook, ook aan een locomotief, daan een zorgeradem, dat op zou gingen. Ja. Dat was ook een bil. Dus uh, Biel en Biel is hetzelfde. Ja. ja. Nou, we nummer twee beginnen. Uh, nu is de we weer op uh, goeiedag Asse. Ja, tekening. Op, op, op goeiedag Asse, wil, wil ik het zeggen. Hè. Ja, ja, ja. ja. Uh, Daar staat dan een paal in. Ja, ja, ja. Volgens mijn bescheiden mening hè, is dat hier een verachtertoepschut is gegeven. De weer is toen verkeerd. Hij is het? Ja, toen tachtigste vuur. Het zou kunnen. Met een bescheiden mening hè Het zou kunnen, bij En ik heb dat al uh, gevraagd aan, aan iemand dat de zoon is, van, dat er nog pijlers van zijn. Ja. En aan van neem ik, ik heb inderdaad nog een keer gezegd dat hij zo'n schaafkanaal, de de schacht, te de karton. Ja. Schaven dus, hè. Ja. En dat er zo'n ribben zien kwamen. Ja. En dat in de voor een speciaal schaafkanaal. Ja. En dat ik nog gezegd. En ik heb hem gevraagd, ah, oh, dat. Eh, volgens mij is dat tegen alle principes, zijn, hè. Eh, van uh, allee, de, de, de paal te richten. Hè. Ja. Dus dat zal nu zijn dat er afgebeeld is voor achter de hoek te schieten, jongen. Dat is mogelijk. Ja, <laughs> ja nu, nu moet ik even zeggen, ik heb gevraagd om die tekening te willen maken, want ik had die niet in voorraad en dat is mij door een vriend vlug getekend. En dat is de reden waarom het waarschijnlijk fout is gelopen. Ja. Uh, mij was het dus niet om die veer te doen, maar wel om de, de mood, de miet. Ja. En dus, uh, met, met, met, alle, met alle respect voor mijn vriend Tekenaar, dus hij zal waarschijnlijk zich hebben vergist in de stand van de veer. Dat ja. kan best zijn. Goed, goed. Ja, ja. Ik ja. Zeg ben verbaasd dat er niemand uh, daar vroeger op gekomen is. Zeg Ben, ja. heb jij namen voor die veren? Nee, dat heb ik niet. Dan moet ik een keer even aan Frans kunnen Smet vragen. Vraag dat dan een keer. Dat je met de vrije randbogen. Ja, vraag dan een ja. keer. Moet ik dan Volk. een keer vragen. Want het schijnt dat daar verschil tussen zit. Ja. Het dat... zijn dezelfde, maar ze hebben andere namen. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Omdat dingen, daar die stond er op. Hè? Ja. Je moet er draai op staan. Ja, ja, ja. Omdat om anders de heen zou, zou meegenomen worden met het hout van de mellen. Juist. Dan, ja. dan dingen hè, van ja. de bogen. Ja. En dat dejen net is terug, dat kan. Ja. Dat ja. ik daar nog iets aan betalen. Ja, een ja. batalja. Je hebt daar uh, dingen, uh, dus uh, dat je ergens uit het woordenboek had, een heergroep. Ja. Zeg jij zelf dat? Uh, ja, je hebt dat zelf gezegd. Uh. Ik moet uh, zeggen, uh, verder de oorlog, dan werd er hier, zo samen met de limonade, de tobak en de marine, ja, uh -huh. werden overal zo'n fabriekjes gemopt en ook van conservefabrieken. En die gaven aan de boeren, omdat de boeren toen ook nog in de, de misère zaten. Uh. Ja. We gaven de opdracht van bijvoorbeeld een hectare eiten te zetten. Ja. He, of uh, dugen of uh, boentjes of van alles ja. en nog wat. Ja. Maar zo werkelijk met grote massa. Ja. En als de dingen of de wermen op het veld verkocht. Ja. Dus de boer zelf oogsten dat niet. In dat tijd waren er nog geen machines voor te oogsten. Ja. En de groep, mensen, de vrouwen en ze meer, dat, naar dat ja. Gingen, ja. Ja. daar naar de oogst gingen, dat werd een Matelle genoemd. Oh. En ook het werk, hè, als dat er bijvoorbeeld verschillende net heeft, dan noemden ze, we die met moeten zoveel mannen hebben, of zoveel vrouwen hebben. Ja. Nou, ik geloof dat in was, in de boeken van Streuvels, een uh, ding of film van uh, grim ja. dat over de Fransman spreekt. Ja. En die gingen ook op batalle, en dat was voor de bieten, en ze achteraf in de suikerfabrieken te werken. Ja, ja. Er werd ook betalen genoemd en dat staat bij Swimmers op mijn Grim staat dat woord. Ja, dat ook, ja. Dus het is niet omdat men wel even onze Frans wakken, en dat we dan van een batalj een gevecht noemen, dat is geen gewicht daar, hè? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee, nee. Het is de verdachte dingen dat mij geweldig opviel dat je daar zij eerst gaan dat dat in der richting gaat. Dus ja, ja ik noteer het zeer graag, Bataille, dus voor een groep uh, mensen een groep, die dus aan het nemen. Maar het is best mogelijk dat, uh, en dat woord Bataille wordt hier in Brabant gebruikt. Dat wordt, dat wordt hier tegen, dat heb ik ook gebruikt. in Voor die groepen. In Brabant? In Brabant. Ja, ja. Ik weet niet of dat, dat ook voor de opluchster zo was. Dat is een interessante vraag. Want daar heb, daar heb ik een keer gehoord dat ze op een campagne gingen. Ja, ja. ja dus, dat leidt er tegen, hè. Ja. Dat is interessant. We hebben toch al eens de een vraag gesteld uh, in verband met die opkweek. Hè. We hebben daar ja. toch geen reactie op gekregen. Maar vraagt is wel een keer: dus ja. werkelijk ingeuurde mensen? Hè? Dus ja, ja, ja, ja, ja. mensen van familie of ja. van dingen. Nee, ingehuurde mensen. En zeker was in de, crisis, in de crisisperiode ja. van de jaren dertig. Ja, ja. Dingen was dat zeer normaal. Interessant detail. Ja. Goed ben. Nee, nou, nog dan een angel, daar kom ik op weer. Ja. Ik ben blij dat ik op terugkom. Want, ja, uh, want uh, op slotverrijking, ze decreteren naar alle assenaren, Ze zeggen angel. Kijk, dat zijn draadsoorten, assenaren. A-assenaren. Ja, ja. Je hebt dat bij de Belgen ook. Hè. Ja, ja. Dat zijn assenaren. Ja. En dat zijn nieuwe assenaren. Ja, huh? Nou, in het dialect, dat gaat altijd goed zijn. Want de nieuwe, als er bijvoorbeeld van dat nieuwe over de stierweg lopen, dan zeggen ze tegenwoordig, als je in een café staat, zit dat we doen, zwet van het volk. Ja. He, bijvoorbeeld als ooit er ja. Zwet van het volk ja. zien. Ze hebben niks gezegd, maar ze zeggen dat. Ja. Ik baas... De, met de oorlog is er werkelijk zo een uh, scheur gekomen tussen dialecten. De oorlog gaf een onderwater, dat gaf nog les in het dialect. Ja, ik kende ook geen Nederlands. Dat, waren, dat kende je geen Nederlands, dat waren zelfs uh, grammaticale uh, regels, ja. hè, dat op het dialect verwezen. Ja. Voor de twee o's en de twee s's. in een ja, klopt. Ja, ja, dat is heel juist. Oe en ie, ja, altijd twee. Ja. Ja, ja. Schrijf met twee. Oe en ie. Ja, oe en, ja, en ie, q ja. en of u. Ja. Cool, hè? Ja. Cool. Boemen. Ja? Dat is u, hè? Ja. Altijd wie, o, twee, zijn. Twee, Dat nu verspilling, ja. hè? Ah, dat was u ja. ja. en i, altijd twee. Oe, altijd twee. Als ze me niet nassen ze hè? spraken, hè? Dat is. Altijd twee, toch... dat wil zeggen dat het met twee klinkers Ja, ja, ja. Dus dat was, uh, dingen, dingen, dat was ergens nog normaal. Uh, dat ze naar het dialect verwezen, ja, ja, want ja, dat is ja. eigenlijk het levende van een Tuurlijk. taal. Dan kruipen ze in een kotten. Ja. En ze komen daar buiten met dingen, met, met, met, met pannenkoeken. Hè. Ja, ja, ja. Uh, en ze passen dat de mensen nog door de tuin op Ja, We moeten hen inslikken, hè? Ja. van de pannekoek. En ik heb dus een ding, een naam, een lasternaar. Want ik zit zo tussen de twee, tussen de A en. En de U. En dat is een Niet tussen de nu. Ik ben nog niet gestript. En dan schiet hij aan de schikken. En Dan zat hij maar direct. Zei een was dan een hens. Ja, ja. Dus die N. De fameuze N. Ja, ja. Die ik terugvind in de ja. oudere spelling. Ja, ja. Ja, ja. dingen de En je hebt daar bijvoorbeeld uh, dat uh, kinderijmje zo. Plek naar de met. Koei, koei, koei. een koei. de koei. een, koe, een ansch, Ja. Het verwerken. Ja. ja. Een waar wel het e, komt. Ja. Nou, Slaag maar dood. He. Ja. Ik geloof dat zo. zo. Ja. A ah, voor de dennenappels. Ze zeggen ook toetsen. Toetsen. Toetsen. Toetsen. Zeggen we dan uh, spijrentoetsen? Of toetsen, Of toetsen, directe voort. Ah ja, toetsen. Toetsen. Ja. Voilà, ja. dat is wat we vandaag. Bedankt. Beste, dag. dag. Hallo. Hallo, ja, is Jean. Ja? ja, Jean. Voor die allure Ja. Hallo, is in het Frans dus een boottrekker, een helebootvoortrecht. Ja. En dat komt dus van het werkwoord allee. Ja, mijn ha, mijn Ja, mijn ja, natuurlijk, hè. Ja. In al, een bateau. Ja. En dat komt dus van het woord allee. Ja. En allee, dat hebben de Fransen in het Oud-Nederlands komen al Ja. Want dat komt van Alen. Ja. Dus in het Oud-Nederlands hadden we al de voortrekken. Ja, ja. Uh, dat dus klopt. En macht opzetten. Ja. Daar, daar, bij mij komt de Alleur daarvan. Mm -hmm. Want uh, hier zitten ze dus in de, de Lagos: Alleur, celui qui aal un bateau. Ja. Dan ga de zien dat het werkpoort aal. Ja. En daar staat, allez, ja. ancien Nederlander haalt Ja. Ver effort fort en tirant sur table, sur, sur allez à kabel Ja. tirer avec force un objet, alleen de uh, d'un cordage. Ja, ja, dat klopt. We hebben dat inderdaad ook opgezocht. Dat is, dat is een, het jaarpad, hè dus jagen dus het, vroeger gebeurde dat ook met paarden, eerst met mensen, met slaven zelfs, hè, nadien met paarden, die ze op het jaagpad liepen. Maar het verband tussen Allure, uh, dus de man die op dat jaagpad loopt, en dan, dat was dan nog een Allure, dus uh, Tam Tam is nog wat anders. Hè. Ja, ja, het is interessant dat je het opgeeft, want inderdaad, Allure bestaat in het Frans. Dat klopt, maar uh, of het daarmee uh, volstaat te, te zeggen, Allure uh, betekent ook uh, Tam Tam, uh, drukdoenerij. Uh, poeha, zoals men dat noemt. Dat is nog een andere vraag, hè. Dat is een andere vraag. Ja. En dan voor dat heb je reclameblaadje, hè. Ja. Dat, De goede dag als, op bladzijde 4. Ja, dat één een is een koterak, hè. koterak, zegt jij. En dat is koterak voor een Leuvense stoof. Ja. ja. Omdat die, die is is en dat, dat deurtje dat daarop stond van onder. Ja. ja. Dat deed het is dus open en ging je tussen die roostercoating, hè. Juist. Ja, ja. Via dat deurtje, ja. En ten tweede, dat is een trawiel. Een trawiel. Een traweel, ja, kennen wij ook. Een tijde, die, die en de die waar het is bij staat, dat is een voeger, hè. Jij noemt dat ook een voeger? Een voeger, ja. Ah, ja. Maar hij is het wat breed, zeg van een voeger. is wat breed. Ja, misschien is het ook niet zo best getekend. Maar hij is het wat breed. Ja. Dus een trawiel en een voeger. Een voeger en een kotraak. hè. En een kotraak. Met Kotraak. Nee, nee, ik spekt de as niet uit. Hij zegt kotraak. Haak. Ja, kotraak. ja. Goed, goed, ja. En dan, eh, Triolet. Triolet? Ja, die in Triolet. Ja. Op Marode zijn, hè. Zegt jij daar in Halsdorp? Marode zijn geweest. Hij ah, zegt Marode, ja wij ook. Ja. En Finkvakkeraar? Ja. Dat is veel just te maken, hè. Ja. Inderdaad. Nieldo zijn koos, de klatskop, hè. Ja, in die betekenis hebben we het gekregen. En dan, die bataille? Ja. Ze hebben een keer gezegd, dat is niets. Maar dat is geen bataille, dat is een bagatelle, Ah, ja, natuurlijk. Niks, maar, ja. Ja. ja. En daar komen we ook nog op terug je die, die vatgans, hè. Eh, die die ganzen. hè. Ja. De kroppen hè. Ik heb me dat al bevraagd. Ja. Dat is een vatgans. Aha. En het ander is een gander. Het ja. Het woord, de gander. De gander. Hebben we ook al genoteerd, ja. Dat is een gander. Dus het mannetje van de gans. Dat is het mannetje van de gans, hè. Ja. Goed, goed. En eh, de kaas die in de kais, dat ze zeggen, die in, de, in dat mandje zat, hè. Ja. ja, dat was kwark hè. Kwark, hè. De keizer noemde ze kwark. Kwark. Dat was platte kaas, hè. Ja. En ze noemden de keizer die daarin zat kwark. Ja, dat is nog altijd uh, nieuw Nederlands, hè? Kwark, ja. Goed. En zal alles zijn hè? Ja, dat is goed jou. ja. Bedankt. Hè. Tot de volgende keer, hè? Daar ja, was van Sigorij. Ja, ja, ja, maar Sikorij is. Dat is nog iets. Dat ik weet wel Dat is helemaal wat anders. Ik weet wel, maar het schijnt dat de wortel een beetje erop opgelekt. Ja, ja, absoluut. absoluut. Dus uh, vandaar het misverstand. Ja, ja, ja. En dan hebben we over die, nog iets over die aangewinde, ja. ik weet niet, de mensen spreken altijd van rangskes, rangskes, maar er zijn er veel, he, Tuurlijk. maar de bloem wijst, als het, als het over de witte bloem gaat, want er is wel een witte bloem he, Ja, daar gaat het. aangewinde, daar gaat het dan spreken ze, ik weet niet, hier in Assen, misschien ook van pispottekes. Ja, dat is naar de vorm, maar ik heb het hier nooit gehoord. Nooit gehoord? Nee. En dan hebben we naast de aangewinde, die dat inderdaad witte bloemen heeft, hebben we de akkerwinden. Ja, die kennen we ook. Een heel he? andere plant. Die kleiner is. Die kleiner is, maar die heeft de roze bloemen. Ja, dat klopt. Dat klopt. De witte bloem, zouden ze in Asni een klokjes tegen zeggen? Een over... kleine klokvorm. He? Ja, het is ja maar als je over klokjes spreekt, ja. dan normaal gaan die hangen. Ja, dat is ook waar. En dan spreken we over campanulas. Ja. Dat zijn klokjes, ja. Ja. ja. Nu, het is, uh, zeer, ik ben blij dat u het zegt, ja, ik en ik wil het, aan. het is, er zijn, We hadden het over de winnen, want in nassen spreken ze van de winnen. Ah, ja. Maar men noemt hier de winnen als de naam voor de plan, dus de, de rank, zal ik maar zeggen. De Agen, hè? Ja, dus de haagwinde. Ja, maar de, uh, ons interesseerde te weten of men ook uh, duidelijke naam had voor die witte bloem van die haagwinde. Ja. En nu blijkt het zo te zijn dat de winnen zowel voor de rank als voor de bloem. Uh, werd, uh, maar zeggen, werd uh, gebruikt. Ja. Nu, nee, er was ook winnen, uh, inderdaad, als een soort van. Uh, hoe moet ik het zeggen. klimmende plant op het veld. Ja. Dat is dan de akkerwinde. Ja, ja, ja. Uh, ik weet nu niet of ze dat ook de winnen noemden, waarschijnlijk wel. Maar als wij het hoorden over de winnen, dan was het hier altijd de, de haagwinde. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. So, dus, dat is een, in feite is dat een vast rankende plant, hè? Ja. Wordt dat het kruid, het kruid is eenjarig sterft, af, Ja. Maar de plan blijft leven, het is geen lachen nee, als je ermee. mee Nee, nee, nee, Het schijnt nee, nee. dat het uh, moeilijk uh, uitroeibaar is. <laughs> nu, uh, die pispottekes, ik heb dat vroeger nog op het schijnt meer ja. Zuidoost-Vlaams te zijn. Ja, dus dus naamgeving naar de vorm uiteraard. Ja, hoewel, uh, ja, ja, ja. hoewel ik uh, niet goed zie dat uh, de pispot er zo uitzag. Nu is het wel ja. zo dat hij van boven gekarteld was. Misschien waren er modellen in omloop met die van, ja, van boven ja. gekartelde rand, dat is best mogelijk. Maar dat zal dan toch wel de fantasie geweest zijn van de mensen. Ja, ja, ja. Ja. Nu, in ieder geval ook bedankt voor uw uh, toelichting van dat ah, met ja. de spij en de den. Uh, wij, wij hebben dus eruit Vlug gelezen dat uh, als die tot uh, dus sigaarvormig is, ja. Ja. dan hebben we te maken met een spier, en dan is ja. dat een Spaar. tot spar. Ja, ja. En als zij uh, een brede basis heeft, dus een ja. kegelvorm heeft, kegelvorm. dan hebben we te maken met een den. Dan hebben we inderdaad te maken met dennen. Ja. ja. Ja, ja, dus uh, als René het heeft over zijn kegels, die in zijn tuin staan, die de vormen van het sigaar, dan zit hij duidelijk met een picia. Epicia. Oh, oh picia, ja, picia abies, Ja, dat is dus en de spar. En dat is de, de, de courantensoort, dat wij dan kerstbomen noemen. Ja. En dat is de fijn spar. Ja. De fijn spar. Ja. Maar een keer namen in, in die, an, in die een andere groep zitten, die behoren ook tot de sparren. En dan spreken we over de gewone zilverspar in de tuin. Ja. Of die een blauwe spar ja. in de tuin. Maar dat is sap, hè? Ja, dat is de fameuze Duitse tannen. ja. Dat is, ja. ja. Edeltannen of tannen? Ja. Maar ja. dat is uitgebreid, hè. Dat, is, dat uh, zal uh, wel, ja, ja, dat zal ja, Nu, er is heel wat te doen over die naamgeving van planten en, en bloemen, ja, hè. Ja, ja. Het is bijzonder boeiend, maar wij, wij, jammer genoeg, het sterft allemaal uit. Uh, wij zijn een beetje op zoek naar die, die, oude, die oude namen ja. nog, hè. Maar ja, ja, ze ja, komen er ja, niet ja. Ja. altijd uit, hè, meneer Quintelier. Wij blijven wel. zoeken. Goed. In ieder geval bedankt voor de medewerking. Bedankt. Dag. We hebben nog een brief gekregen van madame Lombaart uit Mullem En als we een keer tijd hebben, gaan we daarover toch ook niet Misschien hebben ze nog, omdat er een fijn gebuur in stond, zo uit het centrum van Mullen. Misschien dat er nog gewoon Mulmenairen dat zou kunnen. En uh, ons daarover nog het vervolg misschien zou kunnen zeggen. Hallo? Goedemorgen, Lode René. Dat is Helmand. Ja. ja, die een ja. Het is mogelijk dat dat zo is. Uh. Moeilijk te achterhalen, zo. Ja, waarschijnlijk. Ja, moeilijk te achterhalen. Maar nee, dat, dat, dat was te schoon, hè. van de Dides. Ja, ja. Het <laughs> kwam te schoon uit. Goed, een woord dat je nu niet veel meer hoort: laaivaten. Ja, laaivaten, ja. Laaivaten, ik weet niet. Jonge mensen kennen dat zeker niet meer. Nee. Denk ik. Nee, daar ben ik van overtuigd. Nee, laaivaten. Dus, dus lijnwater, hè? Nee, ja. Water, ja, ja, ja. Dus laaivaten is hè? Ja, ja. ja, ja. Laaivaten. Een wonnen dat snurkt. Ja. ja, snurken. Dus trekken zo, hè? Ja. Ien dat uitlijft. Ja. Of iemand dat uitlijft. Ja. ja. Van de tering. Ja. ja. Tbc. Je ja, had het over een uitlijver. Dat was vroeger ja. zo, ja. Ja. Een uitlijver, inderdaad, ja. ja. ja. Dat dan, je, moet, je moet er geliken van maken. Ja, ja, ja, ja. ja. Ah, ja. ja je moet er geliken van maken. Nou oh ja, en er zijn een paar mensen die mij gevraagd hebben: vraag nog een keer dat ze daar van mevrouw Jans daar die gespreuk daar van vorige zondag nog niet Ja, keer... ja ze hadden er twee parels genoteerd van mevrouw Jans. Hè? Dat was, dat was, dus was. van Herme, mensen moeten leren kermissen en van Rijke, mensen moeten leren sparen. Juist, ja, ik heb just en genoteerd. En dan zei ze ook: één uh, keer willen is altijd geen hermoei. Ja, ja, ja. Dus één keer willen is niet altijd armoe. Dan stel toch dat ze mij vroegen, vraag ja. dat ze dan aan de keer... Ja, wij hebben het ook prachtig gevonden. Uh, nu, het is in ieder geval een, een, een prachtige vondst. Hè. Uh, wij hebben het hierin als ze nooit gehoord, ik persoonlijk niet. Ik het maar uh, wat er ook van mag zijn, uh, in ieder geval een, een parel van een zegswijze. Inderdaad, ja. ja. Van Hermenminse modellieren kermissen. zeg en van Rijke nou, leren sparen. Het schijnt dat nog altijd waar is. Dat <lacht> zou zijn, hè? Ja, ja dat is een levenswijsheid, hè? <lacht> En nog een paar zakjes. Op een wier zitten. Een ja, wier. ja. De nee, wier dat is ook toch typisch, ja niet alleen asses, maar toch, uh, ja, dat is Brabant in alle gevallen. Ja. Een wier. Maar wordt hier een knoest, zeggen ze hier nee? He. Nee, nee, nee. Dat, nee. dat, dat kennen ze zelfs knoest, niet. Wier, nee. ja. <laughs> Wij kennen wel een knoesje. Een knoesje? Ja, ah, nee, ik niet. Nee? Een knoesje. Een knoesje? Nee. Ja, een knoesje. Ik zal nog een keer proberen te ja. Vraag eens, hè? vraag eens ja. nou. Ja? Mm. Pierre Nog. ja we zijn er daar weer mee. Ja, eh, ah, ja. nog een keer Ja, Pierre Nog, ja, ja. En dat zat op zijn is er weer een verband met dat paard? Ja, ja, het is de meid dat ik erop gekomen ben. Eh? Pierre Nog, ja. Nu, nu heb ik ergens gelezen dat uh, vroeger, maar, dat zal lang voor mijn tijd zijn, uh, Pierre of Piet De benaming was ja. voor een geldstuk. Pietzaars, Pietzaar. Ja, Pietzaar kennen we, Piet Het dus kort haar, hè? Pietzaar. maar de Pierre is, is mooi als naamgeving. Maar het paard zal er waarschijnlijk niks mee te maken hebben, nee, ja, oh, nee, niet. Nee. Nee. Maar het kan best de beste thesis ondersteunen dat paard ook groot wil zeggen, hè? dus denk aan ja. die pierrebloem, ja, ja, ja, ja. Uh, dus een naam voor de grotere bloem, ja, groter ja, dan ja, de andere ja. soort. Ja, groot formaat. En, ja. en pierrehoog, uh, normaal, dus een groter oog, hè? dus mm -hmm. omdat de pierrehoog, uh, wij kennen allemaal de pierrehoog, uh, dat is inderdaad niet zo klein, hè? Een ja, euh, Spiegelij trekt er wel wat eh, op paarden nog, hè? Ja, op jij nog. Dus eh. 어, ja, op uh, en dan in verband ermee ook nog, als dat op zapjet ja. op zit, nee. Een yeah. kaban. is dat al gehad? De kaban, ja. Waarschijnlijk It wel. WAS, de als we klein waren, hadden we allemaal een kaban, ja. Regenjas. Ja, ja. ja. Schoudermantel is het eigenlijk, hè? Het is een schoudermantel. Ja. Dat is gelijk als, ja, gesteld, gelijk als een hond met vloer. Ja. ja. Waarschijnlijk al gehad. Ja. Gestoken haar. Hoe? Oh. Ja, gestoken aren. Dat kenden we ook wel. Dat mogen we niet verklappen, hè? Gestoken nee. haar. Dat, dat weten ze wel, dat, hè? Dat is mogelijk, maar. Met... En daar was een volk Ja. ja. Oh. Een charse. Ja, een een charse, ja. Een massa. Ja. Hm? Ja, dat is weer uit het Frans, hè? Ja. De, ja, ja, volledig, hè? Verenig. Ja. Goed, de rest ik voor de Je blijft week. nog even aan de lijn voor ja. die gestoken aard, Erlon. Zeker, nee? de, ja, ja. Uh, Hallo, de volgende. Ja, hallo, met mevrouw Lombards van Kroken. Ach, ja. mevrouw, bedankt voor uw schrijven. Ja, dank wel. In verband met ingebeelde figuren. Ja. Uh, Vroeger voor de kinderen schrik aan te jagen. Ah, ja. Dan heb ik nog gehoord, Berrevoets. in de zomer demen we soms ons kasten en ons schoen ja. en de zonsmoeder, je mag niet Berenvoets lopen, hè, want een tienne snaar zal komen. Ja, ja, ja. Een komen. Ja, ja, zeer ja. Juist, mevrouw. Dat is al die een. Een ja. En daar had je helemaal ja. schrik van, natuurlijk. Uh, ja, zo een beetje, hè. Ja, ja. ja. En dat toch er wel vlugjesletjes aan. Ja, daar ja. waren heel waarschijnlijk nog andere. Maar bij ons was dat toch zo wat beperkt. Dat ze ons toch niet een ijskriek Want ja. eigenlijk was dat wel niet goed niet opvoedend. Hè. Nee, nee, nee. nee, nee, Ach, nee. Zo. Nu, maar het, het had wel te maken met het gebruik. De, de mensen liepen weer ja. uh, barvoets, hè. Ja. ja. ja, dus ja. En, en uh, de kinderen deden eigenlijk niet anders dan wat de grotere rijden, maar ja. toen het gevaarlijker werd, ja. dan uh, bracht we dus daar een ingebeeld wezen aan te pas die dan, uh, ja. uh, die dan zou tussen beiden komen. Hè? Ja, dus er was daar een tienersnaar. Ja. En Ken dan, dan nog... neem ik nog uh, iets over suikerij, ja. suikera, ja, algemeen is... of niet algemeen. Wel, eigenlijk was dat niet algemeen voor konijnen eten, hè? Nee, ja. want uh, wij hadden suikerij, ja. wij hadden Zeinbloren. Zeinbloren, ja. We kunnen ooit neten, ja. in Krokum zijn ze ook nogal zijnkruid in molen, zeinbloren. Ja. ja. En dan hebben uh, we nog onsrubber rubber, ons ja. En klaverkens. Ja, willen Klavertjes zo. Hè? Ja, van die kleine ja. klaverkens zo, zachte klaverkens. Ja, ja. En uh, ik meen ook uh, nog van die uh, purpure, beaarde bladeren, nogal lange uh, stengels zo. Uh, met purper bloemen he, nogal beaard. Ja, ja. Smeerwortel, denk ik. Smeerwortel. Zo kun. En dat alles bij je was, was dat konijn niet. Dat was alles bij ja. konijn niet. He. Ja, daar zat ook suikeraar tussen. Ja, ja. ja, ja. Zeker, nogal hè. Ja ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Dat was goed. Maar de suikeraar, suikeraar, ja, alleen, ja. Wat, is, wat is dat dan? De suikera die werd de paardenbloem of pissebloemen aanwaaien op kroken, ah. werd ook nog uh, gebruikt als salade voor ja. ja. de keuken, ja. met zuur saas. Ja. Ja, ja, ja. Als de groenten schaars werden in het voorjaar, hè, ja. en dat stond als schone saikera, en had nog geen salade in een of dat bekwaam was, dus, ja. dan uh, gingen ze dat wel uitstekende de en dan dat werd geeten uh, als uh, groente. Ja. En dat doe nog geweten, madame Lombaard, dat ze het in pannenkoeken deden? Ja, in pannakoeken Ja, in ook. Versnipperd, nee. Versnipperd, na dat Dat gaf zo'n bittere smaak. Ja, En het is een beetje bitter, ja. Ja, ja. ja, ja. Inderdaad, ja. ja. Dus, maar samenvattend, mevrouw, konijn eten is uh, alle soorten voer voor konijnen. Ja? Ja. Onder meer de zijnblooren en, ja. en, en de klaverkus en de hondsrubberen. Ja. Ja. Daar hebben we het vroeger al eens over gehad, ja. maar ja. de saikra is inderdaad gewoon de, plant, de jonge plant van de pissebloem of de paardenbloem. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. en ook gewoon zeggen ze pissebloem en geen pierrebloem. Nee. hè? Nee. Nee. Pissebloem. Ja, ja. Sneden ja. dat ook, allee, stakte dat ook uit met een nootpatattenschillerken of zo? Ja, met een patataschillerken of, of een mesken meske of zo, ja. ja. En dat was een bit in de grond en dan droon, Ja, he. en dan droon en uitsteken, en zo, de, dan ja. En dan had je dat dan zo, juist, onder de grond, want dan aan een redelijke wettel, Ja, inderdaad, en met, uh, met een kurf dan aan ons, ja. naar mij, of ja. iets, hè. Of een ja, zakje, ja. Ja, of een is, zakske, ja. Is, is, is dat juist, mevrouw Lombard, dat de, de suikeraar op een pierre wat beter was? Ik denk van niet, want mijn vader die had daar een zeer aan van moestuin achter zijn of, ja? en uh, daar stond een van die zeer aan pijrenlijst dat nou misschien niet veel meer bestond. Ja? Maar toch dat de mensen hier waarschijnlijk nog wel kennen en weiden ze aan tegen van die oogel zeer roge bomen waren dan zeer raar bomen wat dan wel ja, zeer laat werden die uh, ja, ja, misschien het wel. wel van de laatste en die werden dan bewaard ja. en die dienden dan veel pijven in de oven te zetten als wel al naar brood gebakken hadden en het brood was uit de oven getrokken en uh, de platen waren vrij of zo en de oven was nog warm ja. dan bakten ze die in de oven Yeah, dan ja. deden ze dat, uh, de klokweizen en met, ja. bruin met bruin suiker hadden we dat maar de echte naam kan ik nou niet zo zeggen, maar in de boeken staat dat wel in ja. maar wij zijn aan de tegenwinterpijren ja, ja. maar die waren niet zo bedoeld voor te eten, maar wel voor te bakken ja. Ja. en wel namen naam daar lang op onze zomer zei, tot na nu ver nog Bewaarde uh, die van hetzelfde, ja. Dan ging ik wel nog pijren afhalen, even te bakken, ja, zo, dat ja. werd gegeten, zoals s'avonds al een keer, ja. of misschien min of meer voor dessert of dessert, zo. Hè, maar ja. het was wel uh, een wintergroei, alleen ja. uh, fruit. Het was wel ja. winterfruit. Ja, ja. Goed, mevrouw Lombard, bedankt. Uh, ja, en onder, ja, dat bedoel, onder die boerenman, daar stond nogal uh, saikera. Ja, ja. Dus in die moesten wat wij gingen steken, in ons nagenoefhoek, dat was ja. dicht badant, hè. ja, ja, ja, ja. Daar moesten we niet de stierweg niet over, niet, ja. naar, niet naar de wa ja. Dus onder die pijerlijst, daar dus stond de schoenste saikera. saikera, hè ja, ja, ja. Dat je kost eigenlijk wel vin. Ja. En die gebruikte men dan voor groente. Ja, ja. ja. bedankt mevrouw. Ja, goeiedag. jij woont daar toch, jij woont op Krookegem, hè? Ja. ja uh, krijg jij de goede dag alsjeblinder? Ja, zeker, ja. alle weken hè. En Heb jij ook naar die tekening gekeken, nummer 5 en 6? Ja, ik heb naar de tekening gekeken en ik had de juiste woorden dat die meneer dat juist ja. zei dat ja, in Wil ze, ze, ze nog een keer uitspreken, V5? Ja, uh, dat da is een ja. een voeger ja. en een koterraak. Je het ook Ja. Zegduk, ah. ja. Ja, dat is het. Ja. En in verband mee, dan denk ik aan een vroeger, denk ik aan plekkers of bouwmateriaal uh, ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. heb ik nog iets, maar ik zal een keer een briefje schrijven over kalakleisje. Ja, totaal. Uh, dat is lang geleden een keer op uh, antenne ja. gekomen, dat ja, woord. Ja, totaal een keer, ja. en, en, een ons een keer. Ja. En ik heb mij daarover bevraagd aan mijn broer die eigenlijk ja. wel 40 jaar in Den Baal heeft gevraagd. En ik, ik heb zo een beetje een uitleg daarover. goed mevrouw, bedankt. Ja, goeiedag allemaal. We kregen ondertussen een telefoon van ja. Turke de Koster, die, uh, die zegt in Bekkenziel, wij zijn blij dat de mensen van Bekkenziel ook een keer reageren op de tekeningen in Goeiedag Assen, daar zeggen ze ne keuteraak Keuter. en een voeger ook. Ja, een voeger ook. Ja, ne keuteraak. Ja. In lastig hebben wij ook een koternaak, hè? Ja, naak. Ja, Zo hier goed. moeten wij ja. helaas weer uh, beëindigen. We komen daar volgende keer op terug. U luistert naar onze 121ste aflevering van die elektrovol Radio Viva. Bedankt, Jan Rab voor de techniek. Bedankt voor het goede meewerken en voor het luisteren. Gaat tot volgende zondag. Tot de dus week.